In de Amerikaanse hoofdstad Washington is vrijdagavond een man aangehouden die een geladen pistool bij zich had. Ook droeg hij 500 kogels bij zich en een nagemaakte accreditatie voor de inauguratie van Joe Biden komende woensdag. Volgens Amerikaanse media wordt de man in elk geval verdacht van het bezit van munitie en een vuurwapen. De Amerikaanse hoofdstad is zwaar beveiligd vanwege de inauguratie en vanwege de recente bestorming van het Capitool. Het is een groepje Nepalese bergbeklimmers gelukt om de top van de K2 te bereiken in de winter. De K2 is de op één na hoogste berg ter wereld na de Mount Everest. In 1954 werd de top voor het eerst bereikt, maar toen was het zomer. In de winter was het tot nu toe niemand gelukt. De berg is een van de moeilijkste te beklimmen bergen ter wereld. Bij de recordpoging kwam een Spaanse klimmer om het leven. Hij viel op de terugweg in een gletscherspleet. Rijkswaterstaat heeft gisteren zeker 4,5 miljoen kilo strooisout gebruikt. Ruim 500 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers werden vannacht ingezet tegen de gladheid. Rijkswaterstaat heeft ook voor het eerst gebruik gemaakt van een volledig elektrische strooiwagen.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 self-sufficient Miss Keep your distance mm -hmm. Miss unafraid Miss out my way Miss Don't let a man Interfere No Miss on her own Miss almost grown Miss Never let a man Help her off her own. So She never ever feel rejected. A little misapprehensive. I said, Ooh, she fell in love. What is the feeling?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 Touch the heart. Ik wil dat je goed begrijpt. Ik doe wat ik doe.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 dat ik zeggen kan, mijn home mijn vriend, mijn beste man. Tijd vliegt voorbij zonder pauzes. We zijn beiden veel te druk, man, ik hou van je. Want dan zit ik soms fout. Je neemt me niks zwaarlijk. Eén blik voor een miljoen verhalen. Elke story die is overbodig. Je bent daar als de nood het hoogst is. Als ik je weer zie, stel dat ik je eerder zie.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 And feel each move De septiembre te wachten. A mis cinco zinconen, lo que digan. Tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me va. Ahí donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré. Dime que quieres beber. Es que tú eres mi bebé. ¿Y de nosotros, quién va a hablar. Si no, no te vamos ver. Mami, me tienes bukeao. Si, sí, si fuera la Uru, me tuviese parqueado Brasilia, tu no eres mi senyora, però toma cinc mil, gastalen se Le botón ya no compren Pandora, Como pilcín a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, pues está para ser doctora, pero le gustan los tistes, William de Motora. Yo estoy para ti las veinticuatro horas, el vestido no me pongo. En ik ga hem even En als ik hem niet En dan ik hem even opzetten. En dan En dan moet ik hem even ik